4 uur. De Radio 1 Sportshow. Buzella Carrasso en Tom van Heck. Hek. Goedemiddag. De vreugde op de financiële markten over de steun aan Spanje ebt alweer een beetje weg. Komend uur praten we erover in ons buitenlandforum. Tom de Graaf is de gast om te praten over het HBO. Het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs blijft maar stijgen. Ondanks hier en daar wat probleempjes daar. Eerst krijgt u het nieuws van 4 uur en dat krijgt u van Dorad Meegend.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 Gisteren zouden ook oerwoudgeluiden zijn gemaakt... naar de Italiaanse speler Balotelli in de wedstrijd tegen Spanje. Het gaat met de dag slechter met de Egyptische oud-president Mubarak. Dat zeggen Egyptische veiligheidsdiensten. De 84-jarige oud-president heeft hartproblemen. Mubarak werd begin deze maand tot levenslang veroordeeld. De rechter in Cairo achter bewezen dat hij de opdracht heeft gegeven... om op demonstranten te schieten. Na de uitspraak werd Mubarak met een helikopter naar de gevangenis gevlogen... waar hij meteen in het ziekenhuis is opgenomen. Daar krijgt hij zonder voeding... En hij is sindsdien ook al een paar keer beademd. In Raamsdongsveer is een fietser omgekomen nadat hij was geraakt... door een uitgeschoven onderdeel van een vrachtwagen. De fietser van 64 kreeg een zogeheten stempel in zijn rug. Dat is een steun waarmee voorkomen wordt dat een geparkeerd voertuig kantelt. De politie. Deze man fietste vanochtend rond 8 uur over de Oosterhoudersweg... in de richting van Raamsdongsveer. Uh, hij werd op een gegeven moment gepasseerd door een vrachtwagen. Uh, deze vrachtwagen had een uitstekend deel... En dit deel raakte de man uh, op het fietspad, uh, waardoor hij ten val kwam. Hij is direct overgebracht naar een ziekenhuis in Breda. Daar verslechterde zijn toestand. En ten gevolge van ja, toch te veel inwendig letsel is de man aan zijn vol overleden. Politie heeft de chauffeur van de vrachtwagen aangehouden. Bouwbedrijf BAM gaat werknemers ontslaan. Het bedrijf heeft veel last van de crisis, komen te weinig opdrachten binnen. De banen verdwijnen bij BAM Civiel, waar nu 800 mensen werken. De afdeling bouwt kantoren, winkels, ziekenhuizen en scholen. Hoeveel werknemers worden ontslagen is niet duidelijk. Bam voert daarover nog overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Morgen krijgen werknemers de reorganisatieplannen te horen. Een gefrustreerde voetbalfan uit Emmeloord heeft een boete van 500 euro gekregen. Hij was zaterdag zo boos na het verlies van Oranje dat hij begon te schelden. Daar hield hij niet mee op toen hij langs het bureau in Emmeloord fietste, zag de politie. Hij fietste luidkeels langs het politiebureau, heeft daar geschreeuwd, heeft daar gescholden. En uh, daarbij heeft hij een aantal gievende en beledigende uitlatingen gemaakt... De twee politieagenten zijn achter de man aangegaan en vervolgens op het moment dat bij het zien van de politiemensen heeft hij zijn middelvinger enthousiast uitgestoken en daarvoor is hij ook direct aangehouden. Het weer de rest van de dag veel bewolking met kans op een bui. Ook morgen vrij veel bewolking en bij met kans op onweer. Het wordt morgen 16 tot 20 graden. ANWB-verkeersinformatie. Een normaal begin van de avondspits met 42 kilometer. Een paar dingen vallen op. Een aanrijding geweest met meerdere auto's op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen houten en Knopend lunetten staat nu 5 kilometer. staan maar één rijstrook open. Daardoor is het ook vastgelopen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen knopende oude en lunetten staat 7 kilometer. Verkeer uit omgeving Utrecht richting Almere... kan het beste de borden Amsterdam volgen. Verder nog file op de A10-ring de richting Zaanstad... voor knopende... Uh, voor Knopend Koenplein 4 kilometer, en op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil, de rechte reishok is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Waarom zou Hof Hoorneman Bankiers u een gratis aandeel willen schenken?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 Straks hoort u natuurlijk weer van Luc Iking wat sporters op Twitter allemaal te melden hebben vandaag. En de sport van het moment is, we zijn erbij bij de Ronde van Zwitserland. En ondertussen kunt u reageren op de stelling van vandaag. Poolse immigranten zijn goed voor de Nederlandse economie. We zeggen er wel bij aan de lijn om half zeven vervalt vandaag in verband met de wedstrijd Engeland-Frankrijk. Dus reageer via internet radio1.nl. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Heck. Maar eerst gaan we eens even naar Den Haag. Want rond deze tijd praten de 19 voorzitters van de FNV-vakbonden... over het eindrapport van Kamerlid Kleinsma over de nieuwe vakbeweging. Eerder was er al een tussenrapport. Toen bleek meteen al dat veel vakbonden niet zagen in dat plan. De vergadering is in Den Haag. Daar is ook onze verslaggever Peter van der Meerschout. Uh, ja, goedemiddag Peter. Uh, uh, ja, is er enige kans, denk je eigenlijk... dat ze vandaag wel gaan instemmen met die uh, plannen van uh, Jette Kleinsma? Maar kijk, vooropgesteld natuurlijk dat het uiteindelijk de leden zijn die hierover gaan. En die moeten dan in de komende weken tot 23 juni bepalen of dat had inderdaad um, uh, hun vakbond mee mag naar uh, de nieuwe vakbeweging. Het gaat uh, hier wel om het finale stuk van Jetta Kleinsma. Uh, die is gevraagd om uh, op weg naar die opvolger van de FNV allerlei meningen, ideeën en opvattingen te inventariseren. Op 1 mei verscheen toen de eerste versie, nou, toen barstte al eigenlijk een beetje uh, uh, al onrust los. Het zou toen gaan om een gekozen voorzitter, er moet een ledenparlement komen, De grote bonden moesten worden opgedeeld naar sectoren. Nou, dat was voor heel veel vakbonden gewoon niet te doen zware kritiek ook op dat stuk. Nou, interne discussie. Toen werd er gezegd, weet je wat, we gaan eerst maar even met zeven voorzitters, empathiecomité, een soort compromisstuk maken. Nou, dat compromisstuk is vorige week uh, gepresenteerd, besproken. En Jette Kleinsma neemt dat nu mee in haar overwegingen en heeft dat geschreven in haar eindstuk. En dat wordt hier nu in het Nushuis in Den Haag, waar ik buiten sta, wordt dat uh, gepresenteerd en uitgelegd. Net kwamen de voorzitters binnen. De eerste die ik sprak was uh, Liane de Haan. zij is directeur van de AMBO. En de AMBO is de oudere. Een bond met 200.000 leden. Een groot bond. Het is ook een belangrijke dag voor haar. Vandaag is een hele cruciale dag. Want de kwartiermakers hebben aangegeven dat er een rapport komt wat op dit moment gewoon ook niet meer te wijzigen is. Dit is het. En hier moeten we ja of nee tegen zeggen. Hier moet u ja of nee tegen zeggen. Hier ja. moeten uw leden ook ja of nee tegen zeggen. We moeten onze leden ook ja of nee tegen zeggen. En die hebben uitgangspunten geformuleerd. Die hebben vastgelegd in ons hoogste orgaan, onze verenigingsraad. En we zullen dus het plan moeten toetsen uh, op die uitgangspunten. Vermoedt u al iets, want het is natuurlijk al een tijdje gaande... en al een tijdje dat er uh, aan alle kanten intern geruzie wordt... compromissen worden gesloten, uitstel eigenlijk dreigt? Ja, kijk, we hebben natuurlijk het eerste conceptplan gezien. Hè. Daar is daar nog wijziging op aangebracht, denken wij. We hebben het nog niet gezien. We krijgen het eigenlijk net zo laat als jullie. Uh, er is nu een presentatie en ik verwacht, heel eerlijk gezegd... als er weinig wijzigingen in aangebracht zijn, dat het voor Ambo een nee is. Dus ik ben niet optimistisch. Meneer Kerstens, FVV Bouw, voorzitter... Um, alweer een belangrijke dag. Nu, dit is nu eigenlijk gewoon de of de hè? Nou, dit is in ieder geval de dag dat Jetta Kleinsma... haar definitieve plannen voor de nieuwe vakwegen gaat ontvouwen. Daarbij heeft ze rekening gehouden met het commentaar... wat zo links en rechts de afgelopen week is geleverd. Dus ja, nu moet het toch onderhand wel een keer gebeuren, lijkt mij. U was een van die schrijvers van het compromisvoorstel. Wat denkt u dat daar nog vanaf is overgebleven? Want het leek erop alsof het gewoon... Ja, een beetje zou uitgaan als een nachtkaars, dat er veel meer tijd moest worden genomen. Dat het eigenlijk nog een jaar uitstand zou krijgen. Ja, dat is toch een misvatting. Want we hebben geprobeerd met het compromisvoorstel de verschillende meningen uh, nou ja, uh, op één lijn te krijgen. Dat is heel goed mogelijk met wat creativiteit en wat goede wil. En ik denk dat de kwartiermakers dat heel serieus hebben genomen. En ik hoop daar heel veel van terug te zien. En uh, daarna, ja, daarna is het volle kracht uh, vooruit. Want er is genoeg te doen voor de mensen in Nederland. Ja, genoeg te doen voor de mensen in Nederland. Maar dat betekent eigenlijk dus dat al die leden nu nog hè, ook dat rapport moeten gaan zitten doorvlooien. Eigenlijk zou je al kunnen zeggen dat volgens mij niet al die 19 bonden met het compromis voorstel. We moeten het nog zien. Dat zal tegen nu of zes was duidelijk worden. Maar dat ze er allemaal mee kunnen instemmen. Er ligt zo'n groot verschil tussen datgene wat de grote vakbonden, FNV-bondgenoten en de Avakabo, ambtenaren en de zorgbond. wat die willen ten opzichte van de wat kleinere bonden zoals bijvoorbeeld de politiebond. Uh, vandaag werd uh, ook, overigens ook nog bekend dat uh, voorzitter Agnes Jongerius van de FNG, uh, FNV opstapt. Uh, gaat het daar ook nog over, denk je? Hebben ze daar nog tijd voor om even over te praten? <laughs> Kijk, het was, op zich was het al bekend dat zij weg zou gaan. Want dat heeft ze namelijk in uh, december toen in Dalsen bekendgemaakt. Als we dan kiezen voor een nieuwe vakbeweging, dan moet dat ook gewoon met nieuwe mensen gebeuren. Maar het was nog even onduidelijk wanneer dat nu definitief zou zijn. En Zij geeft dus nu, vandaag eigenlijk vlak voor de presentatie van het uh, eindrapport, van Kleinsma, aan dat ze opstapt op 23 juni. En 23 juni is ook de dag dat de FNV een congres houdt... Um, een oprichtingscongres voor de nieuwe vakbeweging. Agnes Jongerius is erover. Omdat dat inderdaad het uh, congres is waar die vernieuwing vormgegeven gaat worden... Staat u dat in de weg? Um, ik zou niet willen dat mensen überhaupt op die gedachten zouden willen komen. En daarom heb ik gezegd... Laten we mijn aankondiging maar voorafgaand aan de presentatie van het rapport naar buiten laten eh, gaan. Dan kan nu alle aandacht naar waar hij moet zijn. Namelijk eh, op dat rapport eh, wat Jette Kleinsma mij straks en de rest van de federatieraad gaat, eh, gaat aanbieden. Het moet vandaag over de inhoud eh, van haar plannen gaan. De vernieuwing is nodig. en moet een kans krijgen. Wat voor een vakbeweging laat u achter? Um, ik hoop een vakbeweging die inderdaad de kans grijpt met dit rapport eh, op een broodnodige vernieuwing. Je hoort het hè, ze zegt ik hoop dat het een vakbeweging is die de kans grijpt. Het is net alsof zij er ook niet zo heel veel meer vertrouwen in heeft... dat al die 19 bonden meegaan in de nieuwe vakbeweging. Een vakbeweging waar zij sinds 2005 leiding aan heeft gegeven. En nu dus, 2012, 23 juni, over twee weken, dan stopt ze ermee. Rond 6 moet er meer duidelijkheid komen. Dank voor dit moment en we horen je ongetwijfeld denk ik nog wel terug vanmiddag. Peter van der Meerschap. Ja, op voetbal wachten wij nog even tot zes uur vanavond. Dan gaan we horen of de gehavende ploeg van Engeland het redt tegen Frankrijk. Het land dat het natuurlijk zo dramatisch deed op het WK in Zuid-Afrika. Nu hebben we wielrennen. De derde etappe van de Ronde van Zwitserland. En die gaat van Martigny naar Aarberg. Gio Lippens. Het is nu al een uh, vreemde en uh, toch wel legendarische etappe geworden. Met name door die spoorwegovergang die uh, dicht ging op het moment dat het peloton eraan kwam. Klein gedeelte van het peloton dook onder de bomen door. Mag niet, kun je gewoon voor gedisqualificeerd worden. Zelfs al rijden in de gele leiderstrui. Maar een klein groepje reden dus onder door En daarbij de gele truidrager dus. Daarbij ook de Spaanse kampioen Joaquin Rojas. Een hele goede sprinter. Daarbij ook Alejandro Valverde. De hele ploeg eigenlijk van Mobista. De ploeg van de gele truidrager Rui Costa. Glipte onder die spoorbomen door vijf man van Green Edge. Met daarbij ook Sebastian Langeveld. De Nederlander. Dan nog een mannetje van Franse, De Jeu En eentje van Liquigas. En die gaven vol gas. Nadat de rest allemaal bleef staan achter de Spoorwegovergang. Dat ging even een paar minuten goed totdat de koersdirectie uiteindelijk ingreep en uh, voor de achtervolgende groep ging rijden. En uh, de heren tot uh, stoppen dwong min of meer tot stoppen dan, want ze mochten nog wel rustig peddelen. Maar inmiddels is het uh, tweede deel van het peloton weer neergestreken op die eerste groep die dus min of meer illegaal onder die spoorbomen door is uh, gereden. En zo hebben we in ieder geval weer zuivere koers. Maar de drie koplopers die hebben er uh, in ieder geval gewin bij, want uh, de voorsprong is natuurlijk wel opgelopen door die spoorwegovergang. Uh, het was onder de zeven minuten inmiddels. Inmiddels is de voorsprong weer opgelopen tot zeven minuten en 57 seconden. En dat met nog 41 kilometer over voornamelijk vlakke wegen te rijden. Organisatie is ingezet. De ploeg van Sky voert op dit moment het peloton aan. Daarachter een mannetje van Movistar, dan weer eentje van Liquigas. Zo hebben alle ploegen vastbesloten om in elk geval die drie koplopers... Guillaume Bonafont, Mikkel Morkov en Jonas van Genechten terug te pakken. Ze hebben nog 41 kilometer de tijd. Het zal ze toch wel gaan lukken, denk ik. This is the Radio Eins Sports Hour with Tom van Heck and Lucella Carrasco. Go with the cold down in the pocket if you stay too long. Yes you will go with no cold down in the pocket the magic down that is so strong. Feel the pressure you back up against the wall love is, is getting on you you're just about to fall if you're afraid to love afraid to take That's Ook alweer van even geleden natuurlijk, dit hè? loco in Acapulco doet daar mooier weer denken, de voor 1988 ja. was dat een hit. Het uh, hoger beroepsonderwijs blijft maar groeien. Er zijn nu zo'n 3% meer aanmeldingen dan vorig jaar. En daar praten wij over met Tom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad. Goedemiddag meneer de Graaf. Goedemiddag, vlakker of zo. Ja, alweer bijna 3% groei van het HBO. Wat is uw verklaring daarvoor? Nou ja, het is niet een spectaculaire groei hoor. En als ik uh, meereken dat dat allemaal nieuwe inschrijvingen zijn, voorlopige inschrijvingen. En dat dat ook nog net iets anders kan worden tegen de tijd dat het echt begint, hè, september. Dan trekken ze zich weer terug. Nee, sommigen. maar het zou kunnen zijn dat mensen dan weer uh, zich voor meerdere studierichtingen hebben ingeschreven. En dan uiteindelijk blijft er eentje over hè. Dus als ik dat bij elkaar tel, dan is het wel een hele lichte groei... maar ook niet spectaculair. En dat betekent dat nog steeds het hoger beroepsonderwijs... populair is onder jongeren, en dat begrijp ik wel. Ja, terwijl ze natuurlijk uh, roerige tijden achter de rug hebben. Een aantal hbo-instellingen, diploma's die te makkelijk werden gegeven... bestuurders die er een potje van maken. Maar dat schrikt studenten dan niet af. Nee, wat we wel zien is dat als een hogeschool uh, een incident heeft gehad... en bij een enkele hogeschool is dat echt een fors probleem geweest dat dat dan ook wel gelijk zichtbaar is in de aanmeldcijfers bij die hogeschool. Want we krijgen toch een tik mee in het imago. En dat is, zoals u weet, het vertrouwen, dat, dat gaat heel snel weg... maar wordt weer heel langzaam als opgebouwd. Dat zien we wel, maar over het geheel en ook terecht... is de kwaliteit van de hogescholen goed, van de opleidingen van de hogescholen goed. En mensen hebben ook een heel goed perspectief op de arbeidsmarkt. Dus ja, waarom zouden uh, uh, jonge studenten niet naar het hoger beroepsonderwijs gaan... Andere vraag daarover is dat er nogal gesteggeld wordt over studierichtingen. He, leiden we de mensen nog wel op voor waar we ze voor nodig hebben... en hebben we er niet te weinig van waar we ze wel echt voor nodig hebben? Kunt u daar iets over zeggen? De richtingen zijn er die eruit springen? Nou, wat ik zie is dat als het gaat over de aanmeldingen... dat de agrarische hogescholen heel goed scoren, plus 10 procent. Hey. Hé. Ja, ja. Uh, dat betekent <laughs> dat het dus niet alleen goed onderwijs is... maar ook dat daar uh, behoefte aan is en dat uh, de werkperspectieven goed zijn. Ja, is dat ook zo? Uh, ja, voor z'n werk weet wel. Uh, en dat is maar goed ook. Terwijl je toch steeds denkt dat de landbouw uh, achteruit gaat in Nederland. Ja, maar er is toch een, kennelijk een behoefte aan uh, vervangingscapaciteit... zou ik maar zeggen, om het een beetje economisch te zeggen. En wat is dat, vervangingscapaciteit? Nou, dat mensen, uh, dat mensen die dus uitstromen wegen pensioen... of omdat ze een familiebedrijf overdoen... toch wel behoefte hebben aan opvolging. En technische, techniek, want daar lezen we dagelijks... Ja, ongeveer over zo'n voorstel een... geweest in de Kamer, hè? Ja, techniek heeft een stijging nu zoals in de eerste cijfers laten zien, van zo'n 3 uh, Ik denk dat we dat nog wel meer aan moeten doen. We moeten en zorgen dat de techniek bij de vooropleidingen populairder wordt. Het begint al op de basisschool, maar dat geldt ook voor het voortgezet onderwijs. En dat is iets wat de hogescholen zelf weinig aan kunnen doen... maar dat moeten we met z'n allen proberen... die belangstelling al heel jong bij, uh, bij kinderen te kweken. Uh, we willen ook zorgen dat we de techniekopleiding natuurlijk nog, uh, nog beter maken... maar ook aantrekkelijker maken... En uh, we hebben wel erg veel opleidingen in die technieksfeer. sfeer. En dat willen we een beetje terugbrengen tot een wat... Overzichtelijke geheel, dat vraagt ook het bedrijfsleven. En het idee, want dat aantrekkelijker maken en, en meer onder de aandacht brengen, dat helpt iets blijkbaar, maar het idee om het gewoon ook goedkoper te maken, aantrekkelijker te maken op die manier, ziet, ziet u dat zitten, of is dat te lastig? voor de? Nou, dat is een idee, geloof ik, wat vanuit de Partij van de ja, ja, ja. Werd, uh, helemaal, werd geopperkt. Helemaal gratis zelfs. Ja, ja, dat wil zeggen, niet helemaal gratis, maar ik geloof dat men het had over uh, collegegeld uh, uh, dan vrijstellen, ja. nou, dat nou, soort ja. dingen. Ik, dat is op zichzelf heel aantrekkelijk, alleen het kost wel geld, en wie betaalt dat dan in de tweede plaats, waarom doen we dat dan voor techniek... en bijvoorbeeld niet voor eh, onderwijs, hè, de leraren voor de, voor, de pa, voor, de, voor de klas... of voor mensen in de gezondheidszorg. Daar dalen de instroomaantallen... En dat lijkt mij voor de samenleving minstens zo belangrijk. En wat kan je daar dan aan doen? Dat ook uh, uh, gratis maken of in ieder geval nou, college ja, geld vrijstellen? Mijn, uh, uh, mijn kritische kanttekening bij de plannen van, uh, van de heer Plasterk... is nou juist dat als je dat voor techniek niet doet... kun je het maar voor een aantal andere belangrijke maatschappelijke sectoren ook doen. Maar dat kost geld. En waar komt dat geld vandaan? Dus ik zou zeggen, we doen het ofwel voor de hele linie waar het, het belangrijk wordt geacht... of we doen het niet. En dan moeten we andere vormen vinden... om mensen, jonge mensen, toch naar die opleidingen toe te leiden. Dat begint dus al, zoals ik zei, op basisscholen en op uh, middelbare scholen. En de maatschappelijke waardering voor dat soort vakken kan ook nog wel wat hoger. En de PABO-studenten, want er is aan hen gevraagd... He, grotere, uh, hoe noem je dat, eisen aan de, aan de instroom... Ja. Zeg maar, moeten zelf ja. weer beter kunnen rekenen ja. en taal. Uh, heeft dat een forse daling tot gevolg? Nou, we zien dat dat zo'n kleine 10% aan minder inschrijving oplevert. Maar dat wil niet zeggen dat de uitstroom niet ongeveer hetzelfde kan zijn. De instroom-eisen zijn zwaarder geworden. Uh, maar als dat betekent dat daardoor studenten die wel die, uh, die selectie-eisen doorkomen... Uh, hun studie ook succesvol afronden... dan zal dat waarschijnlijk ongeveer dezelfde soort uitstroom te zien geven. En dan hebben we alleen maar aan, aan kwaliteit gewonnen. Dus dat is eigenlijk een ideetje wat je op meer richtingen zou kunnen loslaten. Nou, ik denk dat de hogescholen er zijn. ook niet zo'n tegenstander van zijn. Kijk, die hogescholen zijn de afgelopen 10, 20 jaar ongelooflijk gegroeid... om het aantal studenten wat zich aanmelden ook te kunnen accommoderen, te kunnen opvangen. En dat heeft ook tot gevolg gehad dat uh, daar zoveel energie naartoe ging... dat soms op een enkel onderdeel de kwaliteit in het gedrang kwam. Nu hebben de hogescholen echt ervoor gekozen om kwaliteit voorop te zetten. Dus niet zozeer alleen maar meer instroom. Wat ons betreft zou dat betekenen dat je op veel terreinen... wat meer selectie kunt laten plaatsvinden. Betere intakegesprekken. Zorgen dat er studenten zijn die gemotiveerder aan die opleiding beginnen. Dan heb je ook kans dat er minder uitval is. En dus is het rendement dan hoog. Ja, en als je het hebt over selectie, kom je dan ook uit bij numerus fixes? Dat kan onder omstandigheden ja. Als Want je dat het mag aantal... bij het HBO. Ja, als je het aantal. Nou, dat hebben we natuurlijk deels al. Hè. Als het gaat over de kunstvakonderwijs. Je kunt niet zomaar uh, je aanmelden, wordt conservator en wordt je zomaar toegelaten. Nou, er zitten ook echt toelatingseisen in. En soms kunnen opleidingen gewoon overvol zijn. En dan moet je er ook consequenties uit trekken. Wij vinden al dat soort uh, mogelijkheden aan de voorkant. Daar moet je goed naar kijken, omdat je wil voorkomen... dat er tijdens je studie heel veel mensen uiteindelijk uitvallen. En het rendement van al die inspanningen van docenten... en van de scholen, en dus ook al het geld wat daar door de dus, uh, gemeenschap in wordt gepompt, dat dat te weinig eruit komt. Nou, er komt natuurlijk weer een nieuw kabinet aan. Hè. Wat verwacht u nou van de politiek voor het hbo? Wat staat er op uw wenslijstje dat u bij, uh, bij Alexander Pechtold op het bureau heeft gelegd? Uh, onder meer bij Alexander Pechtold, maar bij alle partijen. Ja, uh, en die, die nou, die, die, daar kom ik wel eens langs. Maar ja. ik kom tegenwoordig ook bij alle partijen binnen, tot en met uh, het Toerbekkenhuis. Van de VVD, waar ik laatst voor de eerste keer binnen was. Oh, om waar... we... een gesprek met de programmacommissie te En hoe was dat? Nou, uh, ja, erg er, er, doorbekkenhuis, erg VVD. Ja, daar maar, kunt u toch uh, altijd nee, wel wij... redelijk mee vinden. Wat zegt u? Daar kunt u toch wel redelijk mee ja, vinden. Ja, maar dat geldt ook voor de andere partijen. Kijk, als het, het belang van de hogescholen voorop staat... dan kan ik het met alle partijen goed vinden. Mits ze willen luisteren natuurlijk. Ja, maar goed, wat, wat legt u daar op tafel? Uh, nou, Van Belang is in eerste plaats... Ga door met het beleid waar de afgelopen jaren voor is gekozen... op grond van wat... De commissie onderwijs van Kees Veerman dat ooit heeft geformuleerd. Zorg dat je meer gefocust bent als hogescholen universiteiten. Zorg dat je de kwaliteit verhoogt, de lat omhoog. Daar hebben we niks tegen, dat moeten we overal zo doorzetten. Ga niet allerlei hele grootse nieuwe ingrepen plegen. Dus een beetje beleidsrust is ook goed. En alle, alle aandacht voor de kwaliteit en voor de concentratie zorgt dat de... Het praktijkgerichte onderzoek, waar hogescholen goed in zijn... waar het uh, midden- en kleinbedrijf grote behoefte aan heeft... zorgt dat dat zich kan ontwikkelen. We hebben niet alleen fundamenteel onderzoek in Nederland nodig... maar voor innovatie van het Nederlands bedrijfsleven, die kenniseconomie... is dat praktijkgericht, heel concreet onderzoek... Uh, ongelooflijk van belang. Ja. Dus daar moet ook ruimte voor blijven. Het is ook een kwestie van uh, een duurzame investering uh, in het bedrijf, als je dat als overheid ook aan mogelijkheden schept. En dat heeft u bij al die, bij al die partijen neergelegd? Ja, partijen neergelegd. een paar hele simpele, simpele eisen, en dit is er eentje van. En ook zorg, uh, pennywise, uh, poundfoodies, doe dat niet. Ga niet bezuinigen op onderwijs in tijden van economische crisis. Het zijn rendierende investeringen geen overheidsuitgaven... als je zorgt dat het onderwijs en het onderzoek op peil blijft. Ja, en wat is dan uw droomcoalitie na het 12 september? Nou vraagt u mij als voorzitter van de HBO-raad... Ja, dat als, ja, ja, als, mag, als, als allebei. mag allebei. Ja, dat zijn toch twee hele verschillende dingen. Als voorzitter van de HBO-raad heb ik geen voorkeur behalve... Uh, elke coalitie heeft een groot prima. En als D66er? Als D66er geloof ik dat het verstandig is om samen te werken met de partijen uit het midden. En of dat de meerderheid oplevert, dat zullen we zien na de verkiezingen. Maar ik denk wel dat het dringend noodzakelijk is dat we kiezen, CDA, voor, PvdA. Dat we kiezen voor Europa. En dat we kiezen ja, voor een hervormingskabinet. Uh, ja, maar ja, dat betekent dus met partijen die zich daarbij willen aansluiten. En uh, als u de koers van D66 kent, dan weet u ook dat het wat moeilijker verenigbaar is met de PVV. En ook niet ja. zo makkelijk met de SP. Oké, okay. Engeland-Frankrijk tot slot. Ah. ah, kijk, nu gaat het ergens om. Uh, Engeland-Frankrijk. Ik heb intuïtief een, uh, een voorkeur voor het Engelse voetbal. Dus ik hoop dat ze, dat ze winnen. Nou, dank u wel. Ik wens u veel plezier. Dank u wel. Radio 1: Sportzomer Tweets. Ja, want wat doen onze sporters vandaag allemaal op Twitter? En u herkent het rubriekje langzaam al. U zit er klaar voor thuis, want Luc Icking volgt het de hele dag voor ons. Luc, ga je gang? Ja, die sporters die doen dus niet zo heel verschrikkelijk veel op Twitter. De nederlaag tegen de DNA heeft de sfeer op Twitter niet echt goed gedaan. De spelers van het Nederlands elftal laten vrijwel niets van zich horen. Ron Vlaar lacht om een grapje van Jochem Meijer. En dat is het dan ook wel eens een beetje. Ondertussen is er tussen Duitsland en Nederland een soort humorcompetitie uitgebroken. Commentator Bas Tichelen tweet een foto van een bewegwijzer. Bord. Rechtdoor ga je naar kwartfinale, halve finale en finale. En rechtsaf dan rij je richting Holland. Erg leuk gevonden. En Ed Eddie Jansen heeft een bijzonder filmpje gevonden op internet. Nederlandse fans vinden de bus van het Duitse elftal... en zetten er een oranje gekleurde wielklem op. Ja, even het ding eronder <laughs> Nou, er wordt wel een hoop gegrinnekt. Het is een leuk filmpje, maar het is wel een beetje makkelijk. Ik denk zelf dat het een hoax is. Uh, voordat uh, de online gemeenschap zich aan het klaarmaken is voor de wedstrijd van woensdag, nog even dit. Het is wel duidelijk dat echt iedereen zich aan het klaarmaken is. Overal duiken filmpjes op van mensen die een gokje willen wagen. Luister mee. Hmm. Tijdens het WK was er Octopus Paul. Maar dit jaar, tijdens het EK, hebben we een volgtje in Lumpia had de wedstrijd van Nederland-Denemarken al goed voorspeld en nu gaat hij Nederland-Duitsland voorspellen. Ja, nou, nu komt dan diezelfde jongen naar binnen met een varkensmasker op... en dan is hij ineens varkentje Lumpia. Het is echt een krakzinnige sketch aan het worden. Gaat hij de wedstrijd voorspellen en na een zorgvuldige selectie... kiest hij uiteindelijk voor Duitsland als winnaar. Nine, nine, met, uh, nou, zo gaat het nog wel even door. Nog even een opsporingsbericht dan. Marloes Lub, Ed Marloes Lub, werkt bij een reisbureau... gespecialiseerd in Denemarken. En bij het reisbureau is in de nacht van zaterdag op zondag... de Deense vlag gestolen. Ze willen hem graag terug. Vraagt om hulp. De gever van de gouden tip die krijgt 4 graden toegangskaarten voor Legoland. Dus dat is mooi, hè? Twitter is ook een plek voor de statistieken. Gedegen onderzoek uitgeplozen dossiers, hè? Dat is Twitter in de nooddop. Niet zo gek dus dat Ramon Min van het Melpaal Min een aantal opvallende feitjes tweeten. Op dit moment zijn er op alle EK's bij elkaar 99 doelpunten met het hoofd gescoord. Dus als je vanavond een kopdoelpunt ziet, dan is dat dus de honderdste op een EK. Nog even een vraagje voor jullie. Spelen met de meeste doelpunten onder de coach Bert van Maarwijk is... Klaas-Jan Correct. Hoeveel doelpunten? Heel veel. <laughs> 23. Van Persie heeft een 19. Nou, je je Heel misschien af... Dan. Ja, knap hoor. Je je af wat het uh, journaalje in Krakau aan het doen is? Nou, eigenlijk precies hetzelfde als wat ze in Nederland doen. Mopper over het weer. Het regent namelijk in Polen, dan is het uh, 16 graden daar. In, Gark in Garkov is het volgens uh, de Twitter van DJ Koen Zwijnenberg... weer een beetje te warm... In Krakau was de pers vandaag druk met de spelers. Het was interviewdag en dus druppelen de eerste verhalen en foto's al binnen. Ed Johan van Boven tweet een foto van Wesley Sneijder op een krukje... voor een tent met een kampvuur voor ze snuffert. En werd geïnterviewd door Zep Sport. En diezelfde man tweet ook even een uitspraak van Sneijder. Eerlijk gezegd is de sfeer wel anders dan twee jaar geleden, ja. Nog even de wedstrijd van de dag. Frankrijk-Engeland. Tom de Graaf is voor Engeland. Op Twitter verheugt men zich erop. At Patrick Oosinga zegt. Frankrijk-Engeland wordt echt een harde gimma. Denk dat Frankrijk gaat killen. Nou, Luc. Nou, dank. He, logisch het wel. Ja. <laughs> tot morgen. Tot morgen, ja, tot morgen. Ja, dat, en, uh, dat zeker. Met ons buitenlandpanel bespreken wij straks uh, na half vijf de reddingspoging van de Spaanse banken. Eerst krijgen we het nieuws door Ad Dit is Radio 1. De vn gezant voor Syrië, Kofi Annan, heeft opnieuw zijn zorgen uit over de situatie in het land. Zijn woordvoerder noemde met name de situatie in steden als Homs en Al-Hafa. Daar zouden door het geweld veel burgers geen kant meer op kunnen. In sfeer is een fietser van 64 omgekomen door een aanrijding met een vrachtwagen. Man werd geraakt door een zogeheten stempel. Die wordt gebruikt om de vrachtwagen te stabiliseren bij het parkeren. De truck was weggereden terwijl een van die stempels nog uitgeschoven was. De chauffeur van de truck is aangehouden. Het gaat met de dag slechter met de Egyptische oud-president Mubarak, zeggen Egyptische veiligheidsdiensten. Mubarak werd begin deze maand tot levenslang veroordeeld. Rechter in Cairo achter bewezen dat hij de opdracht heeft gegeven om op demonstranten te schieten. Sinds de uitspraak ligt Mubarak in het gevangenisziekenhuis met hartproblemen.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 ANWB, verkeersinformatie, veel vertraging rondom Utrecht. Dat heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's op de A27, Breda, richting Utrecht. Daar staat nu tussen Hagenstein en Lunette 7 kilometer. Bij het Lunette is maar één rijstrook open. Daardoor is het ook aardig vastgelopen op de A12, of Den Haag, richting Utrecht. Tussen de Knopen de en Lunetten staat 8 kilometer. Verkeer vanuit omgeving Utrecht richting Almere kan het beste de boorden Amsterdam volgen. Verder is het een vrij normale avondspits bij elkaar 76 kilometer.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 stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook? WildeGansen.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. 4 minuten over half 6. Christ Klep, militair historicus en Hubert Smeets, buitenlandcommentator van NRC Handelsblad, zitten vandaag in ons buitenlandpanel. U hoort ze zo. Eerste Tom, de kredietwaardigheid van Nederlandse bedrijven. Ja, we gaan erover praten, want de kans dat een bedrijf zijn rekeningen niet betaalt is weer groter geworden. Sinds de crisis in 2008 is de kredietwaardigheid van de Nederlandse bedrijven nog nooit zo laag geweest als nu. Althans, dat zegt onderzoeksbureau Graden. Ik ga erover praten met Gert-Jan Kaarten, directeur van Graden Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, hoe groot moet ik me dat nu voorstellen? Hoe groot is zo'n kans nu gemiddeld dat een bedrijf uh, zijn rekeningen niet betaalt? Nou, de kans dat uh, bedrijven hun rekening niet betalen die is in de afgelopen uh, drie jaar uh, verdubbeld. Dat betekent eigenlijk sinds het uitbreken van de crisis in 2008 waren alle bedrijven in Nederland samen uh, had een credit rating van A. En we zijn inmiddels gedaald naar een historisch dieptepunt van BWB. En daarmee is de kans op wanbetaling in één klap uh, twee keer zo hoog geworden. Maar is het uh, twee keer één of twee keer 25? Ik bedoel, in wat voor orde moet ik denken? Nou, uh, je moet door, uh, denken in de orde van de 100 bedrijven waarmee je zaken kunt doen, uh, gaan er gemiddeld uh, twee faillieten en dat is, uh, de kans dat oh. stijgt naar vier is uh, uh, in de afgelopen drie jaar uh, toegenomen. Oké, okay, in die orde dus. En is daar ook nog een, een, een bepaald aantal sectoren aan te wijzen van let op als je daar wat mee doet, laat je dan sneller betalen? Uh, ja, nou, de, de ernstige situatie is eigenlijk dat door het hele MKB in Nederland heen uh, je deze verslechtering te zien, uh, te zien krijgt. Maar voornamelijk, en dat kon je natuurlijk ook een klein beetje raden, is het binnen de sector financiële instellingen en verzekeringswezen, voeding en genotsmiddelenbranche uh, en horeca en zakelijke dienstverlening. En nou ja, hoe het allemaal komt, dat is wel logisch... maar hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe moet je daarmee omgaan? Moet je, moet je, zie je een veranderend gedrag bij ondernemers opzichte van elkaar? Ja, de, de, de kern van het probleem is dat er in Nederland... een enorm gebrek aan uh, vertrouwen is. Uh, dat is uh, ontstaan omdat het consumentenvertrouwen naar beneden is gegaan... waardoor de ondernemers aan de inkomstenkant geen inkomsten meer krijgen. Maar aan de andere kant kunnen de ondernemers ook steeds moeilijker krediet krijgen. En je moet je ook voorstellen dat... Uh, ja, alle ondernemers bij elkaar in Nederland eigenlijk de grootste bank van Nederland uh, vormen. En ze leven elkaar op rekening en daarmee op krediet. En ook zij beginnen elkaar steeds minder te vertrouwen omdat ze te maken krijgen met oplopende betalingstermijnen. En uh, nou is vertrouwen altijd zo'n mooi woord en dat moeten we herstellen en dat kost tijd en dat kunnen we afspreken en zo. Maar kunnen we er ook heel pragmatisch iets aan doen hoe, dat, hoe we dat vertrouwen kunnen herstellen? Ja, nou, ik, ik, in de eerste instantie wil ik opmerken dat uh, eigenlijk alle beleidsmaatregelen die ik tot nu toe voorbij zie komen... ...vertrouwen eigenlijk alleen maar een gevolg is van de maatregelen. Ik zou het eigenlijk veel meer een conditie willen maken. En uh, daar kan zeker wat aan worden gedaan. Uh, ik denk dat de overheid moet zorgen dat we het MKB, wat toch de motor is van de economie, weer aan de praat krijgen. En dat doe je aan de ene kant door de bestedingen te stimuleren... ...door gewoon eens een keer duidelijkheid te geven over hoe het gaat zitten met je pensioen... ...de huizen en het ontslagrecht bijvoorbeeld, waardoor de consumenten de hand van de knip halen. En aan de andere kant moeten ondernemers zelf natuurlijk ook gaan zorgen dat ze betrouwbaar overkomen... ...door veel helder en transparanter te communiceren over hun financiële gezondheid. Dus u zegt eigenlijk, als bij de ondernemers zelf... ...ik zou als ik zaken wil doen met een bedrijf eigenlijk even moeten kunnen opzoeken... ...nou ja, niet helemaal hun doen, maar toch wel even of dat nog een beetje aan de positieve kant staat. Zeg maar. Ja, want laten we wel vooropstellen dat het MKB in Nederland een enorme asset is voor Nederland... Uh, en de meeste bedrijven staan er uitstekend voor. En ik roep eigenlijk al die bedrijven op: laat het ook ja. daadwerkelijk zien. En uh, krediet komt ook niet voor niks. De, je klant komt ook niet zomaar de winkel binnenlopen. En als je krediet wil hebben, zul je daar ook wat voor moeten doen. En dat is in ieder geval heel helder en transparant te zijn naar je financiers. Ik ga u danken voor uw toelichting, jan Kaar, directeur van Grade Nederland. Dank u wel. Oké. Okay. De koplopers in de ronde van Zwitserland moeten nog zo'n 27 kilometer afleggen in de derde etappe. En die gaat van Martin J naar Aarberg. Gio Lippens, wie zijn die koplopers op dit moment? Het zijn er nog maar twee. We hebben Bonafont en Morkov aan kop van de wedstrijd. Dat betekent dat we de Belg in het gezelschap kwijt zijn geraakt. Jonas van Genechte, de man die ook trouwens het slechtste voorstond in het algemeen klassement van deze drie. Want hij had een achterstand van 14 minuten en 11 seconden op uh, Rui Costa, de leider in het uh, klassement. Deze twee zijn ook geen gevaar voor die gele trui van Rui. Hoe hij kostte, want Morkov staat op 13.49 en Bonafant op 9 minuten 30. Dus is het logisch dat ze de ruimte hebben gekregen van het peloton. Maar het peloton jaagt wel hoor. 26 kilometer nog, 3 minuten en 46 seconden is de achterstand. Was dus meer dan 8 minuten op het moment dat de achtervolgers... met daarbij die gele trui tot stoppen werden gedwongen door de wedstrijdleiding. Omdat zij toch illegaal onder die spoorbomen door waren gereden. 8 minuten en dat zomaar dichtgerijden. Meer dan 4 minuten eraf. Maar dan moet er nog even stevig worden doorgereden... ...in de komende 26 kilometer. De kop inmiddels wel al begonnen aan het eerste klimmetje van de dag. Een coach van de derde categorie. Daar ging die Belg er ook af. Daar kreeg hij het moeilijk. En dan ben ik benieuwd wat het peloton daar zo meteen gaat doen. Of de klasse zich van voren laten zien. Of dat de sprinters zich nog kunnen handhaven. Want er zijn wel een partij sprinters uh, zijn daar aanwezig. Tom Bonen is erbij. Oscar Freire is erbij. Steegmans, Petakis, Sagan. Noem ze maar allemaal op. Uh, Farrah hebben we natuurlijk. Joaquin Rogas. Dat zijn allemaal de mannen met de snelle benen. En ze zouden zo graag... Deze eerste echte vlakke etappe willen winnen. Maar ja, dan moet je geen spoorwegovergang tegenkomen. Het kan nog steeds. 3 minuten 33 is het verschil. 26 kilometer nog te rijden. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avond. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Message. I'm the runner, He's don't rap, boy. I'm the doctor waiting. Voor liefhebbers, de akoestische versie was dat ooit gespeeld. De Gielbelen op 3FM natuurlijk met Triggerfinger met uh, Liggy Lai. De grote hit van een... Tijd geleden. Ja, tijd geleden. <laughs> ja... Niet? Je? Nee? Ja, ja. Nou, vrij. Oké. Okay. Okay. <laughs> Goed. <laughs> Tijd voor onze buitenlandsforum bij de Radio 1 Sportzomer. Dat staat vandaag in het teken van het buitenland. Christ Klep, militair historicus is hier en Hubert Smeets ook, buitenlandcommentator van NRC Handelsblad. Welkom beiden. Dank je. Uh, Christ, eerst die reddingsoperatie van de Spaanse bank. Natuurlijk ja. groot nieuws afgelopen weekend. Uh, ja. Europa stelt uh, 100 miljard beschikbaar als garantie. De rente op staatsobligaties ging omlaag vanochtend, die rente, nu weer omhoog. Krijg je dan toch weer wantrouwen over deze maatregel? Nou kijk, je ziet nu weer hoe het hele systeem samenhangt met uh, vertrouwen. Uh, het is zelfs zo dat wat nu aangekondigd wordt, die, die uh, refinanciering van de banken, eigenlijk niet bedoeld het is voor nu. Het is pas aan het eind van de maand, dan worden de criteria vastgesteld. En het is heel kenmerkend dat men nu eigenlijk al zegt dat men het gaat doen om het vertrouwen in ieder geval voor de komende dagen weer te herstellen. En ik blijf het zeggen, het hele systeem uh, hangt op vertrouwen. Uh, er zijn eigenlijk drie, drie pijlers hè, waar dan de hele discussie over draait. Dat zijn die banken natuurlijk. Hè. Wat doen we met de banken? Moeten we zelf niet uh, herkapitaliseren? Wat doen we met de budgetten? Mogen we elkaar met elkaars budgetten uh, bemoeien? En wat doen we met macro-economisch beleid? En toch zie je elke keer weer dat de banken centraal staan. Omdat dat hetgene is waar het geld zit. Dat is waar wij elke dag mee te maken hebben. Zij kunnen het vertrouwen herstellen van de bevolking. Als de mensen zien dat het met de banken weer goed gaat, dan zal het beter gaan. Dus ik, nee. snap, ik snap die aandacht voor Europa, voor de banken en het belang van het hef. En, en daar heeft... zit natuurlijk ook het probleem in Spanje. Natuurlijk. De, de banken zijn daar het grote probleem. Natuurlijk, het grote gevaar is natuurlijk, en, en dat geldt natuurlijk al de hele tijd, is dat uh, ja, er een soort leenverslaafdheid ontstaat. Hè? Dat banken als het ware gaan rekenen op, op leningen die ze kunnen krijgen of geld dat ze kunnen krijgen uh, van de overheid. Ja, als dat ontstaat en dat is natuurlijk eigenlijk al een tijdje zo en dat wordt een drijvende kracht achter deze crisis dan heb je een heel groot probleem. Ja, want, want Hubert Smeet, heeft dit ook te maken met de Griekse verkiezingen zondag die eraan zitten te komen? Dat, dat lijkt me wel. Ik denk dat ze dachten van laten we maar een weekje hier, ja, dat doen we dan een beetje later. Ja, Omdat uh, in Griekenland het denkbaar is dat een de coalitie van radicaal links uh, die het hele pakket wil herom wil onderwerpen aan nieuwe onderhandelingen... en zich eigenlijk keert tegen uh, de budgettaire discipline... zoals die is opgelegd door Brussel... dat die de grootste partij wordt in uh, Griekenland. En dan heb je door het kiesstelsel in Griekenland... ook meteen 50 zetels extra erbij als bonus. Dus dan ben je niet alleen de grootste partij... maar dan ben je ook ineens een echte hele grote partij. En dan is uh, voor Griekenland de grote vraag... Uh, gaan we eruit of blijven we erin in de euro? En, en waarom je doe dan... je dat dit dan ja. uh, nou, met Spanje deze week? Griekenland is niet zo belangrijk... En voor zeker voor, voor Noordwest-Europa niet meer, omdat onze banken, zoals de ING, zich al langer uit Griekenland hadden teruggetrokken. En dan maak je die schok van de verkiezing volgende week, Volk die demp je, een demp je een beetje. Wat. Dat, dan zijn die Grieken dat zijn dat zijn die, dat zijn die rare snuiters. He, dus die zet je buiten haakjes. En in Spanje, dat is natuurlijk een serieus land. In, ook in onze perceptie, bovendien die ING zit daar dik in. Dus we helpen onszelf. Laten we er geen misverstand wat laten bestaan. Mm. Toch nog even terug naar dat vertrouwen waar u het over had. Want mm. we geven voortdurend uh, injecties, dit keer 100 miljard. Dat vinden we thuis veel geld, zeg ik dat altijd. En dan zie je een ja, soort reflex van positiviteit op die markten. En als die reflex vanuit het ruggenmerk naar de hersenen is doorgedrongen... dan ja. uh, begint iedereen weer ja, uh, omdat alles. Ja. Omdat er vandaag ook het bericht kwam dat in Italië de boel echt helemaal mis is. Uh, ja, klopt, dus, dat las ik op een, ja. op, een, op, een, op een website. De cijfers die uit Italië komen, ondanks al ons vertrouwen in Monti als, uh, als interim premier. Zou ja, je dat zeggen. vertrouwen is nog in het buitenland, maar in Italië neemt dat af. Zo, precies. Hm. Uh, en daar komen, worden de, de, dingen, de, de, de, de echte consequenties van het bezuinigingsbeleid ook helder. Kijk, wij kunnen niet eens een je afschaffen. Is na een week is dat al <lacht> verdwenen in de mist. Nou, dat, wat er in Italië gebeurt, is wel even serieuzere koek. En dat is nog veel belangrijker dan, dan, dan Griekenland uh, en dan Spanje. Dus ik, dat vertrouwen dat is, uh, dat is eigenlijk, denk ik, ook een fictie. Zo het het ja, doen. ik denk, maar kijk, wat je, wat je volgens mij ziet is nu. Uh, en dat, daar is de historicus natuurlijk ook altijd sterk in. Is dat je nu de inhaalslag ziet van 15 jaar geleden? Hm? We zijn begonnen met een euro- en, en een muntunie die eigenlijk gebaseerd was op. Zelfregulering zou je kunnen zeggen. Uh, wat we natuurlijk toen een beetje genegeerd hebben. is dat we toen al een Europa van twee snelheden hadden. Dus Dat we eigenlijk hadden kunnen voorspellen. dat landen als Duitsland. kredietwaardige landen als Duitsland. met een lage loonkosten daarvan zouden gaan profiteren. En dat er een aantal landen in Europa zou zijn. die die discipline niet zou hebben. althans, dat zegt men in Noord-Europa. richting het zuiden. En dat je nu dus een onvermijdelijke. Het is, het is echt een onvermijdelijke inhaalslag die je nu gaat krijgen. We moeten nu door een hele moeilijke fase. heen... van uh, vertrouwen kwijtraken, vertrouwen winnen. kwijtraken, winnen. zorgen dat je voortdurend aan de goede kant van de middellijn uh, blijft. Want dat is wat wat hier in essentie aan de hand is. In de hoop dat je met de maatregelen die je nu net. en laten we eerlijk zijn, daar zal Duitsland een centrale rol in spelen. Ja, nee, uh, de vraag is uh, of, of dat in Spanje nu goed gebeurt. Want je ja. stelt je garant als Europa voor 100 miljard euro... Er worden geen eisen aan verbonden verder, zoals bij Griekenland. Bij Griekenland zegt ze, ha, nou, mooi worden, omslag in, uh, in Europa. Er worden wel wat eisen aan verbonden. Uh, steken nog, uh, Europa heeft gezegd, en ook via de IMF, hè, het Internationaal Monetair Fonds, uh, worden wel eisen gesteld om dat te controleren. Het feit... Het feit ja, dat wel, dat wel, maar niet zulke hervormingen als nee, in Griekenland nee, worden nee, opgelegd. Nee, Die nee, leggen nee, ze in Spanje zeker. niet op. Nee, maar dat ligt voor de, de werk. omdat in Spanje de crisis een bankencrisis is. En in Griekenland was het je kunnen zeggen een overheidscrisis. In een land waar je nooit belasting hoefde te betalen, hoe meer je verdiende, of hoe minder belasting je betaalde. Daar is het de noodzaak van hervormingen veel helderder dan in Spanje, waar bovendien ook al hervormingen begonnen zijn. Spanje is een. Maar ja, ook daar zeggen, zie je toch nog een tekort van 8,5% in ja, de overheidsuitgaven. Ja, maar, maar de staat bestaat daar. De staat ja. is in staat om maatregelen af te dwingen. In Griekenland bestaat de staat niet meer. Het heeft Eigenlijk nooit bestaan trouwens, maar <laughs> en, en, en dat en dat dan dan zijn die vormen wel wat relevanter om wil je het nog een beetje op orde krijgen. Ja. Heel lang was het onbespreekbaar, maar we hebben het voortdurend over nu weer over dat Europa van die twee snelheden, maar wel met één munt. Legt iedereen mij voortdurend uit. Maar ja. is het Europa met twee of meerdere munten? Komt dat niet elke keer een klein stapje dichterbij? Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd ondenkbaar. Ja, no, ondenkbaar. Maar, maar hoe, hoe zou je dat hoe zou dat moeten gaan regelen? Dan zou je de problemen die je nu al hebt met een euro tegenover alle andere valuten van de wereld zou je nog belasten met een extra munt erbij. En bovendien als... Het gebeurt vaak hoor. Het gebeurt wel vaak. Montenegro hebt... hadden ze de, de, de dienaar en de Demark. Ja, maar Montenegro is geen Duitsland zou ik zeggen. Nee, en, en, en, naar de, en, <laughs> en, en, en de Montenegro is ook geen Griekenland. Uh, ook, al, ook al bestaat het dan volgens jou niet helemaal meer als land. <laughs> maar mijn Griekse restaurateur denkt er iets anders over <laughs> uh, geloof ik. Maar wat je natuurlijk wel ziet is... ...als je dat zou gaan doen en je zou inderdaad twee euro munten in, in uh, gaan voeren... ...dat de zuidelijke euro munt, want daar hebben we het in feite over... Ja. Hè, ...laat het maar gewoon bijna noemen. Dat die natuurlijk onmiddellijk ondergeschikt zal raken ja. en dat de noordelijke Euromunt. De landen daarvan weer zullen moeten gaan zorgdragen... voor de herkapitalisering en de refinanciering van die zuidelijke munt. Dat Waarom dat moet dat? Omdat je dan nog binnen de Europese Unie zit nou, met twee munten. Ja, dat heeft, dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met hele basale economische wetten. En dan kom je toch weer terug op dat vertrouwen. Maar je komt ook wel hele simpele dingen als, als import, uh, export. Uh, de naam die je hebt als, uh, als geloofwaardig economisch land. Duitsland profiteert natuurlijk van één ding: en dat is dat het een betrouwbaar land is. Uh, dat is waar het nu van. is niet voor niks dat land, zelfs landen als Engeland en Amerika zeggen van kijk naar Duitsland. Dat dat is op dit moment heel erg belangrijk? Maar dan zien we ook in al die landen. er komen overal waar verkiezingen zijn. zeg maar. de partijen die de hervormingen hard willen doorzetten. worden daarvoor afgestraft in de verkiezingen. Dus gaan wij. Ja. wordt het een politieke strijd uiteindelijk op langere termijn. of dit tot een oplossing komt. of. of waar zit het ermee? Want er wordt daadkracht verlangd. Uh -huh. maar diegene die dan die zogenaamde daadkracht vertoont. wordt er ook onmiddellijk voor afgestraft, u best mee. Ja, nou, is, volgens mij is het al een politieke strijd. Uh, met twee kanten. Uh, twee elementen. We spelen volgens mij in die politieke strijd een grote rol. Ten eerste worden we een politieke unie als Europa... of blijven we een monetaire unie. Nou, Merkel heeft gekozen. Ja, ja. Rutte pruttelt nog wat tegen. Maar dat is na 12 september alweer voorbij, dat gepruttel. Ja. Want dan gaat hij overstag? Ja. Ja, zal ja. Als hij premier Europa? blijft, zal dat wel moeten. Hij, mo hij ja, moet maar nu het... nog even de schijn ophouden. Maar mijn vraag is of, of dergelijke mensen premier blijven. Want er kunnen ook wel hele andere nee. mensen komen die daar niet mee. Oh, die zal overstag moeten gaan. Dat kan niet ja. alles. Uh, uh, uh, nou, meer keuze is er dan. niet, zegt hij. En de tweede, tweede politieke, uh, de politieke vraag. En die is, denk ik... Uh, die die, die speelt nu ook zelfs in Duitsland. is de vraag of we niet te streng zijn in Europa. En of we niet een beetje soepeler moeten zijn in ons hervormingsbeleid. Dat is het, het, het PvdA-standpunt hier in Nederland. Ja, of van, je Paul, Paul het, Krugman, uh, Nobelprijswinnaar Economie... kan je niet van ja, denken dat de PvdA We zijn nog niet allemaal kapot. Nee, hm. ja. Zegt het ook? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat een derde speler zegt. Hè? De privésector ja. uh, die dat zegt. Albert en uh, zo, ja. ja de, de, die <laughs> controleren meer dan de helft van het al het lopende budget. Dus ja. Ja. dat zou ik ook gezegd hebben. Wij gaan naar een volgend onderwerp in Rusland. Uh, demonstreren is daar uh, erg duur geworden. Hè? Vorige week nam de Duma een omstreden uh, wet aan. Die de boete op het ongeoorloofd demonstreren verhoogt van 50 naar 7200 euro. Morgen is er een groot protest aangekondigd tegen deze wet. Maar president Poetin uh, laat het er niet bij zitten. Um, daar worden enorm veel uh, snelheden verricht om dit soort wetten er doorheen te krijgen. Wat, wat is die angst van Poetin? Want van buitenaf, denk je, zit toch vrij sterk in het zadel? Uh, ja, maar hij zit in Moskou niet sterk in het zadel. De Moskouse middenklasse en de Moskouse intelligentsia hebben zich sinds december vorig jaar... Uh, sinds de uh, verkiezingen voor het parlement, de Duma... die ja, overtuigend gefraudeerd zijn... Uh, heeft, heeft de, de middenklasse intelligentie heeft zich in Moskou verenigd. In de Petersburg ook, maar vooral in Moskou. En die komen dagelijks. die komen wekelijks bijna op straat. En dat ondermijnt zijn positie. Want Putin is niet een man die het moet hebben van democratische compromis. Maar die moet het hebben van zijn persoonlijke uh, charisma. Van het vertrouwen wat hij wekt en kan wekken bij uh, de bejaarden in Rusland. Dat is een derde van het electoraat, 37 miljoen mensen. Uh, dat hij hen kan beschermen. En als, er, als dat ondermijnd wordt door steeds grotere groepen mensen... dan hebben we het over duizenden die op de stoepen wandelen... Uh, um, uh, om de demonstratieverboden te omzeilen... dan wordt hij uitgedaagd en getart En uh, hij, hij moet iets doen. Daarom... En die 7200 euro dan als, als boete, nou, dat gaat is, dat de mensen afschrikken? Uh, de, midden, de middenklasse zeker, denk ik. Het zal zeker individuele mensen die denken van... God, ik ga ook eens... Zo'n wandeling maken, zoals het heet, met zo'n wit lintje, zal het afschrikken, ja. Maar kennelijk is het onvoldoende, want vanmorgen ja. zijn er huiszoekingen uh, verricht... Ja. bij een, een groot aantal zogenaamde niet-officiële oppositieleiders. Ja. Ja. Uh, ook bij de Russische Paris Hilton. Xenia precies. <laughs> uh, ja, ja, iemand die alleen maar bekend was als maar Die, die uh, kan wel 72 honderd <laughs> euro betalen, toch? Ja maar, ja, maar er is een huiszoeking gedaan ja, en ja. Die, is, die voelt zich beledigd. En, en, en dat, die, dat, uh, dat, dat betekent dat met andere woorden... Men, men niet helemaal vertrouwt in het Kremlin... dat die boetes afschrikwekkend genoeg zijn. Vaak is dit een eerste of een laatste reflex wel eens van een bewind. Want het feit dat je er zo moet. Doen, is, is, er, is er een dreiging in Rusland dat ondanks dit allemaal. er toch een enorme grote tegenstroom op gang gaat komen? Wat jullie betreft. Mm, ik, denk, ik denk het heel erg niet. Uh, ik, ik ben een oud-Ruslandkundestudent. Uh, vijf eeuwen geleden was dat nog wat. Uh, toen had je een regiostudie. En ook toen discussieerden we al over de vraag van. Uh, wat is nou die bijzondere relatie tussen het Russische volk en, en, en zijn leiders? En ook toen, toen zeiden we heel clichématig al van ja, de Russen krijgen altijd de leiders die ze verdienen. En dat bedoel ik niet zoals ik het zeg, maar ja, het werd wel heel vaak gezegd in die periode. Ik denk dat het omslagpunt zal komen op het moment waar een aantal factoren die nu in de hedendaagse Russische Maatschappij een rol spelen, uh, internet, uh, vrije nieuwsgaring, uh, een kritische pers, dat die een rol gaan spelen. Dat zal nu de komende jaren, denk ik, uh, vooral de definiërende factor zijn. Ja. Een ik meer... denk het allemaal, maar ik zie het allemaal ja. de definiërende factor. De okay. olieprijs. Olieprijs, oké. Okay. Yeah. Uh, want Poetin heeft zijn hele systeem kunnen bouwen... op een olieprijs van meer dan 100 dollar per vat. En daarmee heeft hij die 37 miljoen bejaarden. Die zijn vrij jong hoor, want vanaf je 55 miljoen... Ben je bejaard, naar Rusland. Uh, die uh, moet ook eens omhoog, of niet? Die, nou, de <laughs> pensioenen zijn omhoog. Oh, dat bedoel jij ja, de, die de, de Maar die olieprijs is nu 85 dollar, als, als ik het wel heb. Dus met andere woorden, hij heeft wel een budgetair probleem. Uh. Het, de paradox vorige week was dat de euro staat onder druk... He, op de internationale ja. valutamarkten, Maar de roebel zakt nog harder dan de euro. Dat is toch gek. Voor ja. een land wat barst van de olie en gasbronnen. Misschien gaat ja, hij daarom die boetes ook wel omhoog. Maar <laughs> uh, dat zal <laughs> vast geen zon aan de dijk zeggen. Hubert Smeets en uh, Chris Klep. Dank voor jullie komst. En uh, tot okay. een volgende week. Jo. Dank jullie wel. We gaan uh, praten over uh, niet het buitenlandse, maar het Hollandse weer. Gek, het eigenlijk over. En het is Hollandser dan Hollands, want dit noemen we geloof ik wisselvallig. Hè? Dat kun je wel zeggen, ja, want uh, de, we hebben zowel buien als plekken waar het gewoon mooi weer is met uh, opklaringen en niet al te veel wind. En dan voelt het gewoon lekker aan. Maar er zitten nu heftige buien, vooral in het zuiden van het land. Het onweert ook. Uh, er komt hier en daar hagel voor, en die buien kunnen zich nog wat uh, uitbreiden vanavond. Dus dat is vooral in de zuidelijke helft van het land toch wel even oppassen. En is dat morgen ook zo? Ja, morgen lijkt uh, sterk op. Uh, in eerste instantie zijn die buien morgenochtend wat in het midden van het land. En dan in de middag ontstaan ze vooral in het oosten. En dan kan er opnieuw onweer bij voorkomen. En ook weer, uh, ook weer hagel. En is er een beetje hoop, Gerrit, als ik nou een midweekje ga boeken of zo. Dat ik dan <lacht> ja, nog ergens in nee, deze week, ja, ik mag niet weg hier, maar, dagen, geloof maar stel ik. dat ik dat zou willen. Is er dan nog enige hoop dat ik nog gewoon even met trui uit kan doen ergens? Ja, hier in de buurt, als je in Nederland een directe omgeving blijft... dan wordt het wel droger de komende dagen. Maar het blijft wel wat aan de koele kant. Een graad of 16 is het dan woensdag en donderdag. Um, daarna wordt het wel weer wat warmer. Dan gaan we richting de 20 graden. Neemt de buigheid wel weer ietsjes toe. Maar dan gaan we in ieder geval qua temperatuur weer. Uh, richting boven zomer. De, ja, boven de 20 graden. Nog even kort, Gerrit. Wij leven nu naar uh, Engeland-Frankrijk toe. Die spelen ja. in Donetsk. De spelers zijn gewaarschuwd voor enorme hitte. Wat voor Klopt. weer krijgen ze daar? Nou ja, het is er erg warm. Het is daar een graad of 30. Die zitten dus echt aan de warme kant van uh, Europa. Uh, qua weer dan, hè? Um... <laughs> ja, niet qua de rest. Dat hebben we nee. net al gehoord van de bergmeet. Ja, uh... of... ja, ja, ja, maar goed. Hè? Het, is echt, <laughs> um, het is echt warm daar. Drukkend warm. Met temperaturen van een graad of 30. Dat is voor die uh, oudere Engelsen, maar die, uh, die drinken over het algemeen genoeg Engelse voetballers. Dus die uh, ja, hoeven we ja. ze niet uh, uit. Ve -veel, Veel blijven drinken. Veel blijven drinken hè, voor de Engelse voetballers. Dat gaan we zeker doen. Na vijf uur dan blikken wij vooruit op die wedstrijd uh, Engeland-Frankrijk. En ga alvast naar radio1.nl, want daar kunt u meedoen met het spel tijd voor tijd. Vandaag kunt u voorspellen in welke minuut de eerste corner zal worden gegeven. Dan kunt u een prachtig horloge winnen. Ik zei geloof ik de twaalfde of de dertiende minuut heb ik opgegeven. Tom, jij? Die is eerste corner. Ja? Uh, ja, dat doe ik niet meer mee. Die komt, ah, uh, nee, een minuutje. Nee, ik doe er niet aan mee. Een minuutje of twee of zo. Nou, Goed. Een corner. Goed, dat na vijf. Uh, straks het nieuws van vijf uur. En dat krijgt u van Dorot Megen. Tot zo. Stel, u bent ondernemer en met uw innovatie gaat u de wereld veroveren.